Het is negen uur, Martijn Eijhuis met het NMS Journaal. Het dodental van de bomaanslag in de Pakistanse stad Ketha is opgelopen tot 63. Minstens 180 mensen raakten gewond. Een bom ontplofte op een groentemarkt. Volgens de Pakistanse politie zat de bom verstopt in een watertank en werd die op afstand bediend. In de regio zijn de afgelopen maanden vaker aanslagen gepleegd, vooral op Siaïtische doelen. De politie denkt dat de aanslag van vandaag is gepleegd door Soenitische extremisten. Op het filmfestival in Berlijn heeft de Romeinse film Child's Pose... de Gouden Beer voor beste film gewonnen. De film gaat over een man die te hard rijdt, waardoor een jongetje omkomt. De moeder van het slachtoffer probeert de man uit de gevangenis te houden... onder meer door mensen om te kopen. In Mexico zijn vorig jaar 11.000 mensen gestorven van de honger... heeft de Mexicaanse president gezegd bij de presentatie van een actieplan. Volgens hem zijn bijna 7,5 miljoen Mexicanen zo arm... dat ze aan een chronische ondervoeding lijden...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 Sommige supporters van Twente bleven de eerste minuten van de wedstrijd weg... uit protest tegen de slechte resultaten. Ze hadden bij de tribune spandoeken opgehangen met teksten als... wij zijn het laffe voetbal zat. Twente heeft dit jaar nog geen wedstrijd gewonnen. Op dit moment zijn we nog aan de gang. Nak Breda tegen Iraklis Omelo. Roda JC tegen AZ. En de wedstrijd PSV-FC Utrecht is net begonnen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met af en toe een opklaring. Verder nevel en mist en misschien een bui. Morgen grijs.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 Nogmaals goedenavond. Verrassende tussenstand er net in Eindhoven. Ronald van der Geer. Die staat nog altijd op het bord na een uh, minuut of 17 spelen. Doopt van Moelenga in de tiende minuut. Wel aangeraakt door Van Bommel. Dat schot van een uh, meter of twintig waardoor Waterman gezien was. Vink is de gebeten hond wat betreft het publiek. Gaf geen penalty aan Hiljemark terecht. Want uh, dat was een zwalbe. Uh, gaf slechts schil aan Kali. En zojuist een overtreding van Mertens. Ook Mertens van Van der Hoorn niet bestraft nu. Een vrije trap van uh, PSV in de handen van Robin Ruiter. 1-0 voor Utrecht. Na 17 minuten. Frank Wilaat bij Nak Herakles. Dat is het 1-1. En is het gek dat dat daar de standaard situatie gebeurt? Nee hoor, helemaal niet. Nak scoort uit een vrije trap. Helemaal vrij inlopend. Rick ten voorde. Kopt de bal dwars door het midden. Pas weer kansloos. Want die kopbal van ten voorde is steenhard. Nak terug in de wedstrijd geknokt. 1-1 is het in. Breda tegen Herakles. AZ herstelde zich goed van een heel snelle achterstand. Racht naar niet zo is dat, 61ste minuut. Het is 2-1 voor AZ dat een paar minuten geleden onder vuur lag. Bonavazia een rebound voor Malki. Malki nu trouwens ook en hij laat de bal lopen en Esteban zit ertussen. We zagen ook nog Hupperts. We zagen een fantastische vrije trap richting de kruising van Flederus. Maar Roda staat nog altijd achter tegen AZ. Zwarte meer loopt over Aalsmeer heen. Richard van der Maden. Ja, ik weet niet wat ik zie. 21-9 tussen de nummer 2 Aalsmeer en de nummer 6 hurry-up. Hurry-up, grote belangen vanavond, want de inzet is voor deze ploeg het bereiken van de kampioenspool. Maar na 30 minuten handbal. het is rust op dit moment. 21-9. Benetot tegen Simon Mark Brasser. Het is 3-3 in de tweede set. De eerste set gewonnen door Beneteau. En zojuist heeft het spel acht minuten stilgelegen... omdat Gilles Simon van de baan is gegaan. Ik vertelde het eerder al. Hij heeft last van zijn hamstring. Nou, dat kon op de baan blijkbaar niet behandeld worden. De broek moest waarschijnlijk even uit. Dus ging hij de catacombe in. Ja, hij stond 3-0 voor Gilles Simon. En ik vrees met grote vrees als ik hem zie lopen... en als ik hem met het been zie trekken... dat hij misschien deze partij wel niet uit gaat spelen. Hij werd gebroken bij een stand van 3-1. Het werd 3-2 nog altijd wel in het voordeel... Van... Van, uh, van Simon ja, Toen vroeg hij die blessurebehandeling aan. Acht minuten dus binnen geweest. Laten we alsjeblieft hopen dat hij deze wedstrijd in ieder geval uit kan spelen. Want ja, na he, dat Vederen er niet meer is... zou het natuurlijk doodzonde zijn voor de mensen die een kaartje voor vanavond hebben... dat deze wedstrijd ook nog uh, niet uitgespeeld gaat worden. Nu weer een dubbele fout van Simon. Weergrijpt hij naar de achterkant van zijn been. Ja, we moeten het gaan zien of hij doorgaat. Het is 3-3 in de tweede set. De eerste set dus gewonnen door Benetho. Verdiende gelijkmaker was dat in uh, Breda of frank Wieland. Ja, absoluut. Een klein uurtje gevoetbald... En... En uh, ja, sinds zeg maar een half uur in de eerste helft is uh, Nak een beetje opgestroopte mouwenvoetbal gaan spelen. Zeg maar grote mannenvoetbal. En uh, daar kan Heracles vrij moeilijk mee omgaan. We gaan eerst even naar Ragnar. We zagen vanavond al het eerste doelpunt voor de set van Overtoom. Dit is de eerste van Frank de Moesje voor Ronnie JC. 64e minuut, 2-2. En hij mocht al eerder vanaf die positie een keer schieten. Wat rechts voor het doel van Esteban. Hij staat uh, vrij... Dat de aanval eigenlijk wat aan de linkerkant van het veld wordt opgezet. Flederen staat aan de basis. Dan is het Huppers die zelf ruimte zoekt om te schieten. De bal karamboleert het strafschopgebied in via een been van een aanzetter En via Malky komt hij voor de voeten van Frank de Moosje. Die zat niet geweldig in de wedstrijd, maar betekent nu heel veel voor Roda. Er staat 2-2 op het bord hier. 59 minuten onderweg in Breda tussen NAC en Heracles 1-1 de tussenstand. En uh, Nak inmiddels uh, zich teruggeknokt. Letterlijk in, uh, in de wedstrijd. En Iraklis heeft er alle mogelijke moeite mee om, vooral dat uh, knokvoetbal van uh, Nak, om dat uh, onder de knie te krijgen. Om daarmee om te gaan. Nu uh, de overtreding gemaakt. Is dat uh, Feynovic die daar helemaal mee terugloopt? En de overtreding maakt op de rover. Ja, hij krijgt daarvoor de gele kaart zelfs. En uh, hij houdt het shirtje vast van de rover. En dat mag niet. Dat is een uh, gele kaart. Waar het spelbederf heet dat dan te zijn. En uh, de Belgische scheidsrechter uh, is daar zeer resoluut in in dit geval. Hij geeft de gele kaart aan Feynovic. En Nak, Dat voelt uh, aan dat het de momentum in de wedstrijd te pakken heeft. En wil dat niet meer loslaten. Nu weer die vrije trap. Buis is degene die achter de bal staat. Kreeg twee enorme kansen al in deze wedstrijd om de score voor Nak te openen. Alleen uh, beide keren. één keer met de linkervoet en één keer met het hoofd. In de tweede helft was die laatste kans. Uh, miste hij uh, de mogelijkheden. Zijn vrije trap nu simpel opgeraapt. Door Pasveer. Lange haal naar voren. Fijn of iets. Die kopt niet. Die draait weg. Bij zijn tegenstander Luijks is dat die kopt wel. En dan kan Nak dus uh, gaan aanvallen. Hooi. houdt uh, de bal goed vast. In ieder geval in eerste instantie. Legt hem dan even terug. Wil dan graag zelf diep gaan. Gilles uh, kiest voor een andere oplossing dan Hooy de diepte in. Hij kiest voor uh, Goodell. Je doet dat in tweede instantie dan nog een maar is, Maar dan richting de hoekvlag. Dan mag Hooy er wel achteraan. De bal blijft een beetje binnen hangen. En uh, gaat niet over de zijlijn. Uiteindelijk via Pasveer wel. Omdat hij te laat de bal toegespeeld krijgt. En hij geen enkel risico neemt. Heracles in de problemen, in Breda. Het brengt zichzelf in de problemen. Het komt niet meer aan voetballen toe. En dat heeft het ook aan nak te danken. Vandaar die 1-1 tussenstand na een uur voetballen. Utrecht staat voor tegen PSV. En Van Bommel was bij die koolbal wel heel sterk betrokken. Het is niet zijn dag, Ronald van der Geer. Het is niet zijn dag, zoals het niet de, hele dag of de hele avond niet is voor PSV tot nu toe. Die 1-0 staat er nog altijd. Maar waar jij op doelt, is dat hij zijn hele kaart te pakken heeft. Overtreding op Azade. Op de middenlijn. Fink stond erbij en keek ernaar. En beoordeelde dit als een zware overtreding. Een kaart waard nummer 9 voor Van Bommel. En dat betekent gelijk dat er een streep gaat door de wedstrijd van volgende week. Feyenoord-PSV voor Mark Van Bommel, die er dus zeker niet bij is. Er zit veel frustratie in die overtreding. En dat kan ik me ook voorstellen, want Utrecht is de gevaarlijkere ploeg. Utrecht speelt, ik hoorde het al eerder vallen vanavond, echte mannenvoetbal. En PSV heeft daar eigenlijk geen antwoord op. Leidt heel veel balverlies, laat ook heel veel ruimte aan Utrecht om te voetballen. En Utrecht is gewoon een stuk gevaarlijker. Nu overigens een foute paas van Kali in de middencirkel in de voeten van Mertens. Die... In gestrekte draft. Met een aardige beweging richting Ruiter gaat. Maar Ruiter op tijd de goal uit. En uiteindelijk heeft hij de bal te pakken. Maar we hebben al wat gezien hoor. Net Duplan die een bal meegeeft aan Marquiet. Het strafschopgebied van PSV. En aan de rechterkant. Markiet schiet in het zijne. Het bal werd nog aangeraakt door Marcelo. Corner leverde niets op. We hebben balverlies gezien van Hiljemark. Goeie actie van onder meer Van der Gun in het strafschopgebied. Net uit de doelmond weggetrapt door Willems. En ook balverlies van Hiljemark. En uiteindelijk Azaren die een voorzet gaf op Moulenga. Die ook net naast de goal van Waterman kopte. Het zijn dus allemaal Utrecht momenten. En PSV heeft daar nog niet zo heel veel tegenover kunnen zetten. PSV is angstig. PSV is nerveus en weet niet echt om te gaan met het spel van Utrecht. Nu wel PSV in balbezit met Hutchinson. Halverwege de helft van Utrecht aan de rechterkant moet hij wegdraaien bij Zulo. Nou, dat lukt. Wij hadden hem gevonden... Wijnaldum stuit dan weer op uh, Toornstra. En dan neemt uh, Utrecht gewoon het balbezit over. Maar is het ook wat slordig? Wat levert het weer in bij Van Bommel? De Rijk onder druk gezet door Van der Gun. De bal gaat even terug naar uh, Boy Waterman. En dan kan er opgebouwd worden via Marcelo en via misschien wel Jetro Willems aan de linkerkant. Ook Willems heeft een keer op goal geschoten. Maar is eigenlijk niet het vermelden waard. Omdat die bal echt een uh, meter of 10, 15 naast de goal van uh, Robin Ruiter ging. PSV is dus zoekende. En Utrecht staat op een 1-0 voorsprong. En heeft kansen op de 2-0 gehad. Maar helaas uh, voor uh, Utrecht. Die kans niet We spelen 25 minuten bijna. De meeste doelpunten vanavond bij Ragnar Ja, Het feest is nog niet voorbij. Het staat 2-2 bij Roda AZ. Na 69 minuten balbezit voor Berghuis op de middenlijn. Die krijgt door een beuk van Malki. Dan denk je dat Berghuis geblesseerd raakt. Maar dat valt reuze mee. AZ houdt de bal in de ploeg kreeg zojuist via diezelfde Berghuis een behoorlijke kans uit een kopbal Voorzet van Elthidoor. De doelman van Roda er heel eventjes tussen. En uiteindelijk net naastgekopt door invaller Berghuis bij AZ. Daar is Eltidoor in duel met Danilo. Die krijgt een zetje van Elthidoor. Maar de doelman van Roda Kurto is er als eerste bij. Het is nog altijd niet goed, maar het is wat flauw inmiddels om daar steeds aan te refereren. Want er gebeurt zoveel. Er zijn zoveel momenten geweest voor de goals. En zoveel oes en aas van de tribune afgekomen. Dat het uitermate vermakelijk is. En zeker in een samenvatting vanavond is het smullen. Daar gaat Wijnaldum voor aanzet. Aan de linkerkant van het veld is Hupperts kwijt. Nog altijd Wijnaldum voorzet komt. En dan weggehaald door Tamata. De linksback die zich bij de strafschopstip in het strafschopgebied van Rode JC heeft gemeld. Gorter heeft opgepakt terug naar Elm. We zitten diep op de AZ-helft. Dat biedt ruimte om even te vertellen dat Wielaard. na een voorzet vanaf de rechterkant, prachtig met een volley, nam de bal aan op de borst. Met een volley op de latschoot. Notabene Robby Wielaard die dat moest doen. Nu weer aan de andere kant AZ. door. Overtoom is doorgelopen. En aan de andere kant ging Berghuis. Maar die wordt niet bereikt. Bonavazia weer voor Roda. Hij kan echt aan twee kanten vallen. Hupperts is snel. Die gaat lopen. Sprint wel. Slijding van Gorter en van Hupperts. En het einde... Uiteindelijk zit uh, daar Gorten er als eerste bij. En bovendien gaat de ingooi dan denk ik ook naar uh, AZ. Daar is het publiek hier niet blij mee. Maar met die gelijkmaker van de moesje was het dat natuurlijk wel. De kok is zeker nog niet op. 20 minuten voor tijd. 2-2. Nacke Heracles, Frank Willard. 65 minuten onderweg. Het is 1-1. Uh, maar uh... Herakles was de beste ploeg op het veld. Dat heeft de 20 minuten volgehouden. Dat is alweer heel lang geleden. Dat waren namelijk de eerste 20 minuten van de wedstrijd. Daarna heeft Nak het initiatief langzaam, maar zeker naar zich toe getrokken. En is inmiddels duidelijk de betere. Overal op het veld komt Herakles niet aan voetballen toe. En de wissel van Peter Bos zegt eigenlijk alles. Hij haalt fijn of iets te diepe spits eraf en zet. Koenders, een verdediger centraal achterin erbij. Dus de driemansdefensie is een viermansdefensie uh, geworden. En er uh, zijn weliswaar drie middenvelders en drie aanvallers. Maar de diepe spits is uh, nog steeds een uh, middenvelder. Namelijk Bruns, die nu in de punt van de aanval moet acteren. Daar uh, komt uh, Heracles dus ook uh, duidelijk de Achilles hiel naar boven. Daar waar dat eerder altijd de achterroede was. En waar je met de voorroede nog wel wat kon. Trouwens opvallend dat Castillon ook gewoon op de bank blijft zitten. En daar verkozen wordt vooralsnog om Bruns te laten staan in de punt uh, van de aanval. Dat Zegt ook iets over wat Bos denkt over zijn aanvallers op de bank. Op dit moment bij de ploeg uit Almelo. Die de bal nu even rondspelen met Koenders centraal achterin. Maar nu durft Nak wel langzaam maar zeker naar voren toe te verdedigen. Voel je zich iets? Verslikt zich bijna. Nee, verslikt zich helemaal in Goedelje. Tot de scheidsrechter ingrijpt. Waarom? Vraag je je af. Grijpt hij in? Hij gaat gewoon het duel aan op de bal. En uh, dan, dat mag gewoon volgens mij. En uh, het is niet verboden om te duelleren in het voetballen. Ah, hij ziet uh, dat Goudelje zijn tegenstander vastpakt. Eerst voorop aan zijn shirt en dan achterop aan zijn shirt. En dan is het fluiten natuurlijk wel legitiem. en Dus de vrije trap logisch voor uh, Heracles. Rinstra uh, speelt uh, Gaurier in. Gaurier onzichtbaar tot nu toe in uh, de tweede helft. In ieder geval uh, die eerste minuten van de wedstrijd hebben we hem wel een paar keer gezien, maar daarna helemaal niet meer. Brunstam draait weg bij zijn tegenstander. Gaurier nu diep, centraal en dan is er ruimte aan de rechterkant voor iemand om mee te komen. Dat is Schenkenveld dan in dit geval. Legt de bal maar even terug naar Bruns. Die daar is komen helpen uiteindelijk. In de punt van de aanval heeft hij tenslotte niet zo gek veel te zoeken. Probeert de bal voor te krijgen, dat lukt ook wel. <coughs> Alleen uiteindelijk is het daar dan Luiks die wegwerkt. Die bereikt dan in de punt van de aanval in dit geval Leurling op dit moment eventjes niet na 66 minuten. Ja, het is wel een zwaar nak dat de boventoon voert. Maar als Heracles de bal heeft ja, dan voetbalt het simpelweg ook wat beter dan nak op dit moment. Maar de kansen die zijn voor de ploeg uit Breda 1-1 is het. Tot nu toe. Van Bommel volgende week er niet bij, maar alle vijfde keren dat hij er niet bij was, won PSV gewoon van de Gier. Ja, dat zou een goed voorteken moeten zijn. Hè? Misschien heeft hij wel bewust dat kaartje gepakt, je weet het maar nooit. Uh, half uur, we gaan richting het half uur. PSV Utrecht 0-1. Van Bommel staat achter een vrije trap. Meter of 25 van de goal. Wordt genomen door Mertens. Oh, mooi! Ja, dat kan hij. Dries Mertens. En hij draagt de goal op. Aan Mihai Nesu. Hij tilt het shirt op. Daar staat de naam van die ongelukkige Roemeen op. En drie smettend. Ja, dat zorgt voor opluchting hier in Eindhoven. Want PSV moest het gewoon afleggen tegen FC Utrecht. Die is eigenlijk nauwelijks gevaarlijk geweest. Maar daar is dan ineens die van Dries Mertens. Ontstaan overigens na een onbesuisde actie van Zulo. Op de benen van Kevin Stroopman. Dat leverde al de derde gele kaart op van deze wedstrijd. Ik dacht, nou ja, we gaan deze wedstrijd zeker niet met 22 man eindigen. Dat denk ik overigens nog steeds. Maar die vrije trap die werd dus niet door Van Bommel genomen, maar door Mertens. En uiteindelijk schiet Mertens die bal keurig hoog in de hoek. Over de muur gaat die bal. En Robin Ruiter heeft hem echt voorbij horen komen. En mooi dat Mihai Nesu dan ook nog even weer wat aandacht krijgt van zijn boezemvriend. De Belgische linksbuiten van PSV. Ik dacht dat Van Bommel die vrije trap ging nemen. Omdat een minuut of drie geleden Van Bommel op ongeveer dezelfde plek wel de vrije trap nam. En toen Ruiter, de doelman van Utrecht, tot een redding dwong. Nu is het dus 1-1 na een half uur. En lijkt het erop alsof het stadion daarop gewacht heeft. Want het de durft weer te zingen, durft weer te juichen. Voor het elftal van Dick Advocaat dat gek genoeg met een ruit op het middenveld speelt. Misschien is dat niet zo gek omdat de tegenstander hetzelfde doet. En je dus heel veel 1-1 duels hebt. Wijnaldum speelt als een 10 met de punt dus naar voren en heel je mark aan. De rechterkant. En zo probeert men Utrecht dus uh, de voet dwars te zetten. Dat lukt nu letterlijk met Hutchinson. doorbreekt breekt een uh, moment van de opbouw van FC Utrecht bij Kali. Bal komt terecht bij Lens. Die schiet over. Kleedt vervolgens dat die bal is aangeraakt door een speler van FC Utrecht. Maar daar wil uh, de arbitrage niet aan. Dik advocaat boos. Salion boos. PSV is boos. En Utrecht achter gaat gewoon via Ruiter die doeltrap nemen. Er gebeurt voldoende in het eerste half uur in Eindhoven. Het is 1-1. Hoe is het met dat respect eigenlijk? Hier... Nou ja, ja. Dat, uh, net, net om de hoek iedereen woont boos. Dat, dat woont uh, net om de hoek, denk ik, hier. Ja, ja, ja. <laughs> Gaan naar afloop even langs. Oké. Okay. Hurry up tegen Aalsmeer, handbal, Richard van der Made. Beginfase, tweede helft, 4,5 minuut op de klok. En het is 25 tegen 12 Aalsmeer. Het gerenommeerde Aalsmeer. Zevenvoudig landskampioen wordt helemaal zoek gespeeld door Hurry Up uit Zwarte Meer. Vijf van de zes ploegen in de Eredivisie zijn al bekend. Die gaan spelen straks in de kampioenspoel. En wie komt daar dan vanavond nog bij? Is dat Bevo uit Panningen of is het Hurry Up uit Zwarte Meer? Bevo leidt in elk geval ruim in panningen tegen Haro Rotterdam. Maar het is allemaal niet zo belangrijk als Hurry Up vanavond gewoon wint. Het heeft een veel beter doelsaldo namelijk. En het speelt echt fantastisch vanavond hier voor eigen publiek. Ontketend in de eerste 30 minuten. En ook in de tweede helft is uh, hurry up weer de betere ploeg. Nu een aanval van Aalsmeer dat op de tweede plaats dus staat. Volendam staat eerste. Is de enige ploeg die zeker is van de... Eerste plek straks als volgende week de play-offs gaan beginnen. Verder kan het eigenlijk nog alle kanten op. Nu een doelpunt weer aan de kant van uh, Hurriup. Gescoord door rechterhoekspeler Kiers. Dan gaat Alsmeer snel in de tegenaanval via Optens. De bal gaat naar de rechterkant, maar dan wordt uh, Kiers daar... Uh... Vastgezet en krijgen we een vrije worp. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. Het is een leuke wedstrijd om na te kijken. Vooral aan de kant van Up wordt er bij Vlagen fantastisch snel en frivol handbal gespeeld. 26-12. Het kan dus eigenlijk bijna niet meer fout gaan voor Up. De grote vraag voor Mark Brasser is natuurlijk, loopt die Simon nog steeds? Ja, hij loopt nog steeds. Steeds wat, wat beter ook. Ik heb het idee dat, ja, dat na die break acht minuten, dat de spieren wat stijver waren geworden. De game daarna, toen hij weer op de baan kwam, ja, greep hij nog een paar keer naar zijn, naar zijn bil. Liep hij wat moeilijk, maar gaandeweg de partij misschien nu de spieren weer wat meer door bloed raken. Dat hij, ja, dat hij toch weer wat, wat soepeler wordt. Hij, hij ziet er in ieder geval ja, wat beter uit. Hij blijft ook gewoon nog steeds op de been. Hij speelt nog steeds... Hij het wel ontzettend moeilijk in zijn eigen service games. De laatste vier service games heeft hij steeds breakkansen tegengekregen. Zojuist ook bij de stand van 4-4. Breakpoint voor Beneteau. Maar toen sloeg hij een ace op zijn tweede service. Iets wat we in de eerste set ook zagen bij, bij Beneteau. Simon overleeft nog steeds. Gaat eigenlijk uh, ja, steeds beter bewegen. Het ziet er dus goed uit bij de Fransman. Wedstrijd leuk. Het publiek nu ook op de hand van Simon. Die willen gewoon een derde set. Die zijn blij dat hij uh, die, die blessure overwonnen heeft. Voor alsnog. En het publiek kiest toch nu wel een beetje de kans van Simon in de hoop op een derde set. Beneteau gaat serveren, staat 5-4 achter. Moet dus deze service game houden, anders komt er een derde set. 5-4 dus in het voordeel van Simon. Eerste set 6-4 in het voordeel van Julien Beneteau. Roda en AZ staan nog steeds gelijk, racht er niet mee. 12 minuten voor tijd, aanval via Flederes. Roda komt voor de goal, daar is Esteban. Die pakt die bal van Flederes. En dat betekent dat de stand voorlopig eventjes zo blijft. Daar Zet zo juist heel dicht bij een 3-2 voorsprong. Inzet van Rijnen. Na een corneractie was eraan vooraf gegaan van Elthidoor. Die toch in dat soort momenten wat explosiviteit lijkt te missen. Kreeg de bal niet goed mee. Uiteindelijk een hoekschop. En Rijnen zet die bal in tussen heel veel mensen in. Van een meter of zeven afstand van de lijn afgehaald door Kuto. Met hulp nog van een van zijn verdedigers. Aan de rechterkant is het de AZ Berends. Natuurlijk ontbreekt de Maher in dit elftal. De dirigent, de maestro, dat zie je terug. Want het is allemaal wat stuurloos af en toe. Maar het gaat in ieder geval met twee ploegen vanavond naar voren. Zeker in de tweede helft. Steekbaas van uh, Overtoon, Berghuis. En daar zit dan uh, net aan de kant van de thuisploeg in tussen. Moet wel bij uh, zijn eigen doelpaal nog een uh, corner uh, afstaan. En daar gaat Overtoom dan achter staan. De man van die fraaie, vrije trap. En dat was de 2-1, later de moesje gezien. Die is inmiddels vervangen door de Paul Lebedinski, De man uit Cessin, wat ze vroeger voor de oorlog door Stetti noemde overigens. Daar is die hoekschop weggehaald door Malky bij de eerste paal. Hij verdedigt mee in dit soort situaties. Overtoom heeft de bal teruggekregen aan de linkerkant. Veel voorbij De spits van Roda langs Malky. Dat lukt niet. Huppert jaagt dan Gort erop. En iedereen staat nog op de helft van uh, Rode Jesse. Marcellus gaat de bal nu hoog inzetten. Daar zijn de lange mensen. Bijvoorbeeld Reine nog voorin. En uh, Berens aan de zijkant. Berens dan in duel met Flederes. Berens lijkt er langs te zijn. Een kapbeweging naar binnen toe. Voorzet met links. Reine voor de goal. Maar gewonnen door Tamata. En dan is het gevaar nog altijd niet weg. Want Overtoom legt klaar voor Elm. Uiteindelijk uh, halverwege de Rode-helft aan de rechterkant. Berghuis. Berghuis is één man kwijt. Twee man kwijt. Hard geschoten. Kurto. Rebound, nee. Zo ging het mis voor AZ met de goal van Malky. De terugspringende bal. AZ is dat nu niet gegeven en kan komen via de linkerkant. Flederes heeft heel veel meters gemaakt. Kijken of hij de precisie nog in huis heeft. Ja, daar was Malky hangend in de lucht op de rand van het 5 meter gebied. Hij kijkt nog even naar de scheidsrechter. Zegt dat hij wordt vastgehouden aan zijn shirt. Maar daar wil scheidsrechter Björn Kuipers niet aan. Gaf overigens de moesje voor iets soortgelijks nog wel een keer een gele kaart. Het is leuk, het is spannend en het is ook 2-2 in Kerkrade. We gaan de laatste 10 minuten in. Wie is de meest opvallende man tot nu toe, Ronald? Ja, toch Mark van Bommel bij die 1-1 na 35 minuten. Of je zou kunnen zeggen dat het Mertens is omdat hij natuurlijk een prachtige goal maakt. Een vrije trap. In één keer vanaf een meter of, nou wat zal het zijn, 25 voor de goal. In één keer hoog in de hoek, Ruiter kansloos latend. En dan die goal opdragen aan Mihai Nesu. Nou ja, dat is, mooi. dat is een mooi gebaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik van die wedstrijd weinig chocola kan maken. Utrecht is zeker ook niet meer zo enerverend als in het begin. En PSV probeert het wel, maar het is allemaal een beetje met hangen en wurgen. Zonder dat het echt dominant is. Mettens nu aan de linkerkant. Zijn individuele actie is misschien wel gewenst. Maar hij komt niet langs Markiet, de gelegenheidsrechtsback. En dan heeft Ging een overtreding gezien op het middenveld. Gemaakt door Willems. De linksback op van de gun. En heeft Utrecht dus even adem. En kan het een vrije trap gaan nemen. Vlak voor het eigen strafschopgebied. Het gaat overigens niet goed met Nana Azare. Ik uh, schetste al een uh, actie van PSV waarbij Lens op de goal schoot. Uh, daarbij probeerde Azare hen te blokken. Maar werd hij eigenlijk een beetje meegenomen door Lens. En knakte ook zijn enkel dubbel. Uh, Azare heeft het wel even geprobeerd, maar heeft ze juist aan de kant aangegeven dat het echt niet langer kan. En dus na bulthuis, al na drie minuten, moet Utrecht straks ook afscheid gaan nemen van Nana. Aanzaden. Dat zijn natuurlijk allemaal gevoelige aderlatingen. Na 37 minuten van Bommel speelt Lens aan Ransgras op gebied. Hutchinson rechterkant, stift hem terug naar Lens en de redding van Ruiter. Noodzakelijk op de kopbal van Wijnaldum. Want die was het, die was doorgelopen op het 5 meter gebied. Zijn hoofd achter die bal kan zetten. Maar een katachtige reflex van Ruiter noodzakelijk. Goede stiftbal vanaf de rechterkant met gevoel gegeven Hutchinson. En daar was dan ineens Wijnaldum voordat Lens kon koppen. Dook hij daarop, maar goed gereageerd door... Robin Ruiter. Het geeft wel aan dat de PSV zich iets meer meldt in het strafstopgebied van Utrecht. En dus eigenlijk wel wat sterker wordt. Utrecht heeft met name na de 1-0 de kans op de 2-0 laten liggen. En nu de PSV dus wat terug laten komen in deze wedstrijd. Corner die volgt wordt genomen vanaf de rechterkant door Mertens. Marcelo kopt mis van Bommel. pakt dan op, legt de bal terug. Wordt ingeschoten door Willems vanaf de linkerpunt van het strafstopgebied. Maar die bal draait weg bij de goal en gaat naast de goal van Robin Ruiter. Nog acht minuten tot aan de rust. 1-1 de stand bij PSV Utrecht. En heeft de beste kans op de winnen in Breda, Frank -Wilheit. Nou ja, als het, het veldoverwicht nu voor NAC is, hebben zij de meeste kans. Maar ja, je moet wel uh, kansen, ik heb dat voor ook al een paar keer gezegd, ik herhaal mezelf gewoon. Je moet wel de kansen creëren om uiteindelijk uh, ook die winst naar je toe te kunnen trekken. Goedelje leek er even dichtbij met nog een kwartier te gaan tegen Herakles 1-1 is uh, de tussenstand. En uh, Goudelje na een goede aanname kon hij de bal goed klaarleggen voor zijn rechtervoet. Alleen uh, schoot hij wat te strak in de korte hoek. Waardoor pas weer de bal slechts naast hoefde te kijken en daarna de doeltrap kon nemen. Nu Herakles met Rienstra die de middenlijn oversteekt en Duarte uh, inspeelt. Die gaat het duel aan met Gillissen. Gillissen gebruikt daarbij het lichaam om uh, in ieder geval Duarte een beetje uit zijn looplijntje te krijgen. Maar hij houdt wel balbezit aan het schot. En oh, daar Terauwela, half. Maar half is goed genoeg. Hij uh, stoot de bal over de achterlijn en geeft zo een hoekschop weg aan uh, Herakles daar waar uh, Terouwelaar dus uh, eventjes uh, op moest letten op dat schot van uh, volgens mij was het uh, Fujisevic die daar even de bal klaarlegde voor zichzelf. In de eerste helft vooral opvallend omdat hij heel veel ballen opraapt en dan uh, voor de verdediging van uh, Herakles en dan goed de aanval uh, opzet. En nu is hij dan ineens het eindstation geworden. Nu het elftal van Peter Bos een klein beetje is uh, omgegooid. Kan hij zich een uh, schot op doel veroorloven. En daarmee voor het eerst in tijden weer eens ten rouwelaar in de problemen brengen. Nu de hoekschop uh, duurt eventjes omdat Lardot nog wat mensen uh, neer wil zetten. Dan komt die hoekschop wegstompen van de bal. Ja, je kunt erop wachten als Lardot zegt tegen de aanvaller van Denktrom. Je moet uh, wel normaal doen. En uh, tegen de verdediger ook. Dan is het de eerste de beste die de ander vastpakt. Die krijgt de vrije trap tegen. In dit geval is het Herakles die de vrije trap uh, tegenkrijgt. En dus is de hoekschop. Ja, die kun je het goed niet nemen dan. Je kan hem zo inleveren bij Ten Rouwla. Die gaat nu de vrije trap doen voor uh, Nak. Nak. Uh, die daar even kijken van de weg. Wil de duel wel aangaan met Bruns, maar die loopt heel hard tegen Van de Weg aan. Het levert dan ook uh, balbezit op voor de ploeg uit Almelo. Die Castellion inmiddels hebben gebracht. Die krijgt nu te maken met botte Ja, bodycheck zou je het gewoon uh, moeten noemen, want dat is het ook. Castellon inmiddels dus in de punt van de aanval bij Heracles gekomen. Maar het heeft nog geen zoden aan de dijk gezet voor de slotfase van deze wedstrijd. 1-1 zit in Breda. Rode Azender, nog niet mee. Bal vanaf de rechterkant geschoten bij AZ. Maar over het doel de tribune in. Het is 2-2 85ste minuut. De bal was van Johansson in de eerste helft al ingevallen. Hij is jarig vandaag inderdaad. En uh, El wanneer niet eens zo lang geleden, was een speler van AZ de laatste. Die nog eens op zijn verjaardag wist te scoren. Hij heeft zeker wel mogelijkheden gekregen. El ook één keer geschoten of één keer gescoord. Dat was de gelijkmaker. Maar. Het is nog niet voorbij. Misschien zit er nog wel wat meer in het vat. Want het gaat nog steeds op en neer. Nu met Overtoom halverwege de Roda-helft. Aan de linkerkant van het veld aangeschoten tegen een tegenstander. Maar het is toch zo dat Bonavazia mag gooien. Nee, het is een vrije trap. Dat moest ook wel. Lichte overtreding even vasthouden dan van Overtoom. Halverwege de Roda helft. Rechterkant van het veld. Waarom Bonavazia die bal nou een meter naar voren legt is mij niet helemaal duidelijk. Dat kost alleen maar tijd. Ik neem toch aan dat Roda graag deze wedstrijd wil winnen om wat te klimmen op de ranglijst. Malky gaat naar de grond op de rand van het grafstofgenie van AZ. En uh, Kuipers kijkt even naar zijn assistent. Die zegt geen overtreding. ...en dus gaat de wedstrijd verder tot groot ongenoegen van het publiek. Johansson gaat lopen, Wielaard zit ertussen en aan de linkerkant Flederens. Wat heeft die? Een meters gemaakt. Weer zo'n lange bal, steeds gevaarlijk met Malki-aanname op de borst. Hij is zijn bewaker, Wijnaldum even kwijt, maar dan schiet de bal wat te ver weg. Lebedinski zet hem nog eens in naar huppert, huppert. Goed geschoten uit de draai wat rechts in het strafsomgebied. Maar Esteban, de doelman van AZ, staat op de goede plek in de 86 e minuut. 2-2 hier. Hoe is het met Azaren, Ronald van der Geer? Nou, niet zo heel goed. Die zit in de kleedkamer. Is op een gegeven moment maar op zijn kont gaan zitten op het veld. En gezegd, het, het gaat allemaal niet meer. Nou, een soort van blessurebehandeling. Hij moest opgehaald worden. Heel lang op onthoud. Inmiddels is Mortensen voor hem in het veld gekomen op zijn 24ste verjaardag. Had hij ook niet verwacht, denk ik. 1-1 is het nog altijd na 42 minuten. En dat is een klein wonder. Want we hadden zojuist de derde kans in de korte tijd voor PSV. Lens die dan nog voor de sokken wordt gelopen. Maar wel de bal gespeeld door Mortensen. Maar even daarvoor een enorme kans voor Wijnaldum. Die weggestuurd werd door Van Bommel de breed legde nadat hij Ruiter al bijna had omspeeld in plaats van zelf groot. Nou ja, Lens kon niet bij die bal wel voorzetten op Van Bommel die vervolgens over de bal heen trapte in het 5 meter gebied. Dat was een grote kans en Mark even later vanaf de rechterkant komend gaf Wijnaldum weer de kans op te schieten vanaf een meter of 11. Maar ook die schoot de bal naast de goal van FC Utrecht. Zo krijgt PSV mogelijkheid op mogelijkheid en is het inmiddels veel sterker dan FC Utrecht. PSV heeft zich in de wedstrijd geknokt. Het begin is voor Utrecht geweest. Daarin heeft de club zich ook beloond met die 1-0 voorsprong. Doe het van We Maar daarna eigenlijk vergeten om de 2-0 te maken. PSV terug in het duel. En Utrecht staat eigenlijk nu met de rug tegen de muur. Marquiet gevonden aan de rechterkant. Moet eventjes om Mertens heen. Weer terug naar Van der Hoorden. Linkerpunt van zijn eigen strassroepgebied. Dan een lange bal richting Moelenga. Kopduel wel gewonnen. Nou, aardig gespeeld nog de Utrecht. Van Toornstaar gevonden. In de middencirkel. Ruimte om op te komen voor Zulo aan de linkerkant. We hebben lang niks gehoord van Utrecht. Maar daar is Zulo op, dreeft Zulo met een schot vanaf de linkerkant van het strafschapgebied... dat uiteindelijk over de goal gaat van Boy Waterman. Dat zal Wouter dus goed doen dat in elk geval Utrecht zich ook weer even meldt op vijandelijke helft... nadat het na nou, een minuut of tien wel te, met de rug tegen de muur heeft gestaan. 1-1 tussenstand in Eindhoven. Riep, als meer wordt niet spannend meer, hè Richard? Nou, ik denk het niet, maar je weet het nooit. Alsmeer is wel bezig aan de inhaalrace, maar moet natuurlijk van heel ver komen. Het uh, maximale verschil was 18, nee, sorry, 13 doelpunten in het uh, voordeel natuurlijk van Hurry Up. En het is nu gereduceerd tot een marge van 8. 28-20, 16 minuten nog te spelen. En Hurry-Up wordt wat slordiger. De thuisploeg hier uit Zwarte Meer als meer ziet en ruikt voelt dat er meer in zit. Dit is een goede aanval en de goal is van Jimmy Castine die er al 8 heeft in liggen. Dit is nummer 9 en zo wordt het 28-21, 14e minuut tweede helft. En de druk ligt natuurlijk volledig bij Hurry-Up. Een heel rommelig seizoen. Het ontslag van Rob Viegen. Lars Hogeveen nam het over twee weken geleden, pas 29 jaar en hij moet er nu voor zorgen dat Huryup alsnog naar de kampioenspool gaat. Bevo gaat in elk geval in Panningen de wedstrijd dik winnen van Haro Rotterdam. Daar is nog maar enkele minuten te spelen, dus Huryup zal het echt zelf moeten doen. Redding van de keeper van Aalsmeer, van het hart nieuwe aanval nu met tempo. Het is Soelman die de bal krijgt in de cirkel. wordt Of vlakbij de cirkel wordt aangespeeld Sibulskis. Maar die stond met één voet in de cirkel. En dus wordt dit doelpunt geannuleerd. 29-21 blijft hier de tussenstand. Hallo, aarde was dat. Uh, PSV heeft FC Utrecht, Ronald van der Geer. Ja, op Mars. Ja, de rust uh, is inmiddels aanstaande. Maar drie minuten extra speeltijd, ja dat is ook wel terecht. Want het spel heeft natuurlijk wat stilgelegen. gelegen. En PSV is op jacht naar de 2-1. Nog voor rust wil PSV die 2-1 maken. Het was er net weer dichtbij. Goede actie van Willems, die uh, twee man passeerde. Maar vooral de manier waarop hij uiteindelijk Marquiet uitkapte in het strafstopgebied. Hoogste wel applaus, alleen schoot hij de bal uiteindelijk via Wuitens naast. Nu een voorzet van Lens vanaf de rechterkant weggekopt door Wuitens. Maar PSV zet druk en nu kan er geschoten worden door Strootman. Schot geblokt, het schot van Lens vervolgens. Rechterkant het tegen Wuitens aan. Hé, hey, corner dacht ik toch. Maar ik denk eigenlijk de hele avond al anders over dat soort situaties uh, als Pieter Vink dat doet. Uh, maar Pieter Vink geeft gewoon een doeltrap. Dit leek me toch een uh, ABC'tje wat betreft een corner. En zo denkt het publiek er ook over. Maar Romy Ruiter staat recht klaar om die doeltrap te nemen. In de extra tijd dus van de eerste helft. Nog uh, twee minuten daarvan over. Utrecht snakt daarnaar. Utrecht dat niet alleen een goal heeft gemaakt. Maar dus al afscheid heeft moeten nemen van Bulthuis na drie minuten. En een paar minuten geleden ook al van Azaren. Twee enkelblessures blessures. En dus twee mensen in het veld die doorgaans niet veel spelen bij, uh, bij FC Utrecht. Zulo is wel stand-in linksback. Speelt daar nu ook. Doet het ook wel aardig hoor. Maar Morten. Hutchinson zien we natuurlijk niet zoveel meer op het middenveld. En moet nu toch deze wedstrijd op zijn verjaardag gaan volmaken. Hutchinson mag uh, gaan gooien. Dat doet hij halverwege de helft van uh, PSV aan de rechterkant. Van Bommel verlengt de bal maar in één keer. Naar uh, Lens. Kan aannemen met wijd in zijn rug. Maar hij heeft zijn hand gebruikt. Ja, dat zie ik ook. Uh, dat, uh, daarover zijn Pieter Vink en ik het wel eens. Lens uiteraard niet. Maar protesteren doet hij niet. En Utrecht mag dus nog een vrije trap nemen. En je ziet echt dat Utrecht snakt naar die rust. Rustig die bal rondspeelt. In uh, afwachting van de woorden van uh, Jan Wouters. Die het helft al dan maar. Weer op gang moet krijgen. Ja, dat zullen de spelers toch met name zelf moeten doen als alles misgaat nu. Want Van der Hoorden wil een bal inpassen naar de vrijstaande van de gun op de PSV-helft, maar de bal gaat aan de hagenaar voorbij. En dus heeft PSV hem weer met Hutchinson richting Wijnaldum. Nu is vanaf de rechterkant komend ruimte gekregen van Kali. Wijnaldum. bij het strafsopgebied houdt hij in. Terug naar Hutchinson, die dan met een ja, kunstige beweging probeert langs zijn directe tegenstander te komen. Dat lukt niet. PSV neemt weer over met Van Bommel, Strootman en Willems. En uiteindelijk Mertens aan de linkerkant. Actie van hem en ook van versnelling. Hij moet eerst afrekenen met Duplan. Dat lukt. Bal gaat terug naar Willems. Maar Willems neemt dan te veel tijd. Dupland zit er even tussen. Maar PSV neemt via Mettens weer over. Halfwege de helft van Utrecht begint hij aan een rush. Tenminste, zo leek het. Maar hij wilde Wijnaldum aanspelen. Utrecht neemt nu over. Probeert te counteren met de nadruk op proberen. Want als Dupland van de gun bereikt, is de strootman al meegelopen. En plukt hij de bal van de voet van Van de gun af. En gaat PSV het nog een keer proberen. Nog 20 seconden. En dan is het toch echt rust. Hutchinson, maar ook niet heel erg overtuigend. Weer tegen Kaliaan. Bal gaat over de zijlijn. Mag PSV aan de rechterkant. Halfweg de helft van Utrecht gaan gooien. Hutchinson kijkt. Maar nu staat echt alles stil bij PSV. Alsof iemand de bal wil hebben. Nou ja, dan Wijnaldemaar. Terug naar Hutchinson. Beetje lastige bal voor Lens En dan zegt Pieter Vink. Na 48 minuten. Nou, ik vind het wel genoeg. We gaan even de balans opmaken. Even op adem komen. Het is in elk geval erg leuk. En het is 1-1. En de balans bij Roda AZ is 2-2, Rachner. Ja, en die is nog niet opgemaakt, maar dat kan niet lang meer duren. Twee minuten blessuretijd zijn al. Ruimschoots voorbij, 30 seconden over tijd inmiddels. En nog een overtreding van Danilo. Dan ruzie met Berghuis, gele kaart. De Kuipers schiet erop af. Wat wordt tussen deze twee spelers. En dan denk ik dat Berghuis de enige is die een gele kaart krijgt. Vraag me af of er nog kansen gaan komen in extra tijd. Want de bal ligt bij de middenlijn. Roda met een vrije trap. Lebedinski achter de bal. Het publiek achter het elftal. En de bal uh, moet nu het strafsomgebied van AZ in. Iedereen heeft zich verzameld op de rand van het AZ-strafsomgebied. Daar gaat Wielaarten de lucht in. Daar is ook Malki. De bal is uitverdedigd bij AZ. Het eindigt in 2-2 vanavond nadat Roda op voorsprong was gekomen en al heel snel in deze wedstrijd. Het was 1-1 via Eltidor, 1-2 via Overtoom en 2-2 via de moesje. Kansen aan beide kanten, misschien wat meer voor Roda dan voor AZ. Maar een waar spektakelstuk in de tweede helft hier in Kerkrade 2-2. En misschien moet iedereen, ook Gert-Jan Verbeek van vanavond, daar maar een keer mee leren leven. De Franse broederstijd in Ahoy, Mark Brasser. Afgelopen Ronald, een tiebreak werd het in de tweede set. En die tiebreak is overtuigend gewonnen door Julien Benetot 7-2. Ja, en dat kon je eigenlijk een beetje verwachten als je het verloop van die tweede set ziet. Simon zoveel moeite om zijn service games binnen te halen. Een handvol breekkansen kreeg hij tegen. Het ging steeds goed. Hij kwam. Nog wel een break voor Simon. Maar die leverde hij even later in. Ja, en als je dan kijkt naar de cijfers van Beneteau. In zijn laatste drie service games kreeg hij maar twee punten tegen. Beneteau haalde die service zo makkelijk binnen. Haalde zoveel vrije punten binnen. Ja en dan weet je dat als er dan een tiebreak komt. Dat als elk punt telt. En als die eerste service loopt. En dat deed hij in de tweede set bij Beneteau. Ja dat je dan enorm in het voordeel bent. Uh, Simon misschien niet helemaal fit. Alhoewel aan het einde van de tweede set was daar toch niet zo heel veel meer van te werken. Maar toen bij de spelers elkaar een, een, een hand gaven. En Beneteau even informeerde bij Simon van hoe gaat het. Ja, schudde hij toch een beetje met zijn hoofd zo van. ja, nou, ik was niet helemaal fit. Maar goed, Beneteau is door. De man die het toernooi beroofde van Roger Federer. Die gaat dus door naar de finale. Morgenmiddag krijgen we dus een Frans-Argentijnse finale. Juan Martín do Potro, die eerder vandaag won van Grigor Dimitrov. Speelt dus tegen Julien Beneteau. Die won van Gilles Simon. Nakje lag enige tijd stil. Vandaar dat ze daar nog steeds bezig zijn in Breda. Frank Frankwilijt. Ja, we zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. Het is 1-1, maar Herakles had absoluut een penalty moeten hebben... toen Bottekin de bal tegen zijn onderarm kreeg na een inzet van... volgens mij was het uh, Duarte die uh, als laatste de bal richting de goal van uh, Terrouelaar uh, schoot. En uh, de scheidsrechter Lardot die stond er met zijn neus bovenop... en wuifde de penalty, uh, dat penalty moment uh, gewoon weg... Terwijl het een 100% penalty was. Daar hoeft hij niet eens over te twijfelen. Het leverde slechts een hoekschop op voor Heracles. Vandaar nog altijd die 1-1 stand. En als je dan ook nog nagaat dat Leurling in de eerste helft eigenlijk al een rode kaart had moeten hebben. Dan zal als je na afloop iets vraagt aan Peter Bos eh, over de scheidsrechter. Je, hij heel goed wegkomen als hij gewoon alleen maar heel diep zucht. En daarna zegt laat ik daar maar niets over zeggen. Hij heeft er alle reden toe om er wel wat over te zeggen. En dan gaan wij natuurlijk weer met z'n allen roepen. is een Belag dat moeten we ook niet doen. Die moeten gewoon lekker in de Jupiler Pro League gaan fluiten. En wij moeten onze eigen scheidsrechters gewoon in ons eigen land inzetten. Zo slecht zijn die dan blijkbaar toch weer niet. Want we hebben altijd wat te zeuren over die Belgische scheidsrechters. Terwijl de bal op 20 meter, nou 25 meter van de goal van Taroula ligt. Een vrije trap nog voor Heracles. In de extra tijd tegen NAC. 1-1 de stand. De muur heel breed. Nu goed op afstand gezet door de Belgische scheidsrechter. Duarte achter de bal. Die kan zo'n vrije trap nemen. De muur springt en krijgt de zo de bal uh, ook weg van uh, Duarte. Het wilde schot daarna ruim naastgeschoten. Wat zeg ik? Bijna de cornervlag geraakt. En uh, uiteindelijk dus de doeltrap voor uh, Ter Rauwelaar. Die haast maakt in de slotfase nog voelt dat er misschien nog wel drie punten in zouden zitten voor Nak. Je zou zeggen op het gebied van... Uh terugkomen in de wedstrijd. En de manier waarop ze geknokt hebben... en de manier waarop ze hun eigen soort voetbal... gewoon knokvoetbal hebben gespeeld... zou dat verdiend zijn. Maar gezien het feit wat Herakles allemaal ontnomen is... door het fluiten van de scheidsrechter... is het eigenlijk ook weer niet zo. Dus uh, ik zou kunnen leven met de 1-1. Maar beide uh, heren trainers zullen daar heel anders over denken op dit moment. Uh, Terrouwelaar moet de bal, uh, krijgt een vrije trap... moet de bal verder terugleggen op zijn eigen helft. Zal de bal nog een keer naar voren toe te roeien. De twee minuten extra tijd zijn met ons al bijna voorbij. Die we aangegeven hebben gekregen, maar dat is minimale extra tijd. Dus we zouden zomaar nog even door kunnen gaan nu het duel tussen Vojizovic en uh, Verbeek, die in de ploeg is gekomen bij Nak. Dat wint voor Voorjezefits. En Duarte. Duarte is ook nog wel in staat om een duel te winnen. In dit geval lukt het hem niet met Van der Weg. Die een uitstekende wedstrijd speelt op de linksbackpositie bij uh, Nak. En nu ook de bal veroverd. Leurling inspeelt. En dan Verbeek. Verbeek 1 tegen 1 met Voorjezefits. Verbeek is sneller. Is Voorjezefits ook kwijt. En dan Koenders. Bal neerleggen voor Gillissen. Dat is niet zo'n schutter. heeft het al wel eerder geprobeerd. Legt hem dan voor zijn linker. Gaat hij hem naar leggen? Heeft hij goed gezien, zeg? Die bal breed leggen daarvoor Volgens mij was het Van de de weg die de bal neerlegt voor zijn rechter. En dan ineens denkt, uh, oh ik had moeten schieten. Maar hij vergeet te schieten. En op het moment dat hij dat vergeet, fluit scheidsrechter Lardot voor het laatst vanavond. En eindigt deze wedstrijd in 1-1. Weet van de weg dat hij vanavond één ding verkeerd heeft gedaan. Namelijk niet als laatste de bal geraakt en tegen de touwen gejaagd. Maar uh, hij heeft de bal de kans op de overwinning laten lopen voor Nak Herakles tegen Nak. Het werd uiteindelijk een soort van heroïsche strijd, maar het eindigt in 1-1. Drie wedstrijden zitten erop. Twente Willem 2, 1-1. Nak Herakles 1-1. En Roda en AZ deden het dubbel op. 2-2 werden daar. En het is rust bij PSV Utrecht. De rust daar 1-1. 28-21 was de laatste stand die we hoorden van uh, Richard van de Hurry up tegen Alsmeer. Ja, en je hoort het misschien aan de vrolijke carnavalsmuziek, Ronald, op de achtergrond. Er is een time-out aangevraagd door Hurry Up. Dat betekent dat het niet goed gaat met de thuisploeg. En dat is toch altijd wel weer het leuke van handbal. Het kan soms heel erg snel gaan. Maximale verschil in deze wedstrijd tussen Hurry Up en Aalsmeer. 13 doelpunten in het voordeel van de ploeg uit Drenthe. En dat is nu nog maar 5. 30:25 en de klok staat op 20 minuten en 29 seconden. Dat betekent dus nog 9,5 minuut te spelen hier in Zwarte Meer. En hurry heeft het gewoon heel erg moeilijk. Speelt een veel mindere tweede helft. Als meer zit ook niet echt in de wedstrijd, maar is vooral heel erg slecht begonnen aan deze wedstrijd. En je ziet dat bij hurry de irritaties toenemen. De druk zit er natuurlijk op en het publiek dat gaat er nu achter staan. hurry in de aanval. Het is weer. Compleet nadat het zojuist twee minuten in ondertal stond na een tijdstraf voor Louise. Louise nu op middenopbouw weer een aanval speelt de bal naar Soelman en dan het schot vanaf de linkerkant. Germ Germs is het die uithaalt verwoestend. En zo is het: 31-25 en gaan we nog een aantal hele leuke minuten tegemoet hier in Zwarte Meer. Yes, sir. This Pretty Face van Amy McDonald. We gaan uh, terug naar uh, eerder op de avond. Toen speelde FC Twente gelijk tegen Willem 2 1-1. werd het En voor het eerst in tien jaar Eredivisie... heeft Twente in duels geen overwinning behaald. D dit was vanavond gewoon een trieste mijlpaal. Uh, thuis met 1-1 gelijk spelen tegen Willem 2. En daarmee komt er dus nog geen einde aan de crisis in Enschede. Alle groepsgesprekken hebben het team van McLaren... nog niet vooruit geholpen, moet de trainer toegeven. At the moment we're right in the middle of what we call a storm and we can see no respite it keeps coming and um, the only way out of it is to uh, stick together keep working because I, you know I couldn't fault the lads for 80 minutes I couldn't fault them they tried and had chances that second goal was would just relieve the pressure once it didn't come and uh, then the last 10 minutes were nervous and that's the last two weeks. Trent te beleefd, maar proberen om de 2-0 te maken en daarna werd zijn ploeg nerveus en ging het mis. McLaren zegt dat hij nog niet heeft overwogen om op te stappen. Not at all, not at all. You know, I believe in this uh, this club, I believe in this team, I believe what they can do. And uh, you saw the response from the fans. Oké. Okay. Uh, they demonstrate and they will demonstrate again. And this is normal in these circumstances, but uh, we can't uh, collapse. We have to be strong now. It takes strong leadership. Strong leadership from everybody. Off the field and on the field. McLaren begrijpt dat de supporters kwaad zijn... maar vindt dat Twente nu sterk moet zijn. Ja, en dan gaan we ook nog even napraten over die wedstrijd. Twente-Willem 2 met doelpunt te maken voor Willem 2. En dat is Ricardo Ippel. Krijg je vaker als je wil schieten, zoveel ruimte eigenlijk? Nee, ik, ik twijfelde bij de schot van zou ik het wel doen. Maar ja, ik kreeg een paar seconden en ik dacht ja... Ik schiet die bal gewoon op goal. Cool. Ja, want je krijgt hem en dan loop je wat. En dan denk je er zal wel iemand komen. er komt niemand. Nou, Ik wilde hem in eerste instantie uh, op rechts breed geven. Om, uh, om in eerste instantie de voorzet dan uh, te krijgen. En ik denk ja er komt toch niemand naar me toe. Dan schiet ik hem maar binnen ook. Toen jullie hier naartoe reden. In de bus. Hebben jullie toen tegen elkaar gezegd. Als er nou een keer een avond is waarop je iets kan pakken in Enschede's nu? Ja we wisten natuurlijk dat uh, Twente de laatste wedstrijden uh, het moeilijke heeft gehad. En uh, VVV pakt ook gewoon uh, drie punten gisteren. En uh, ja, we hebben elkaar wel flink opgepept ja, voor deze wedstrijd. Want als de concurrentiepunten pakt, want dat geldt niet alleen voor VVV, maar natuurlijk ook voor Roda en voor Nak en voor Zwolle, dan moet je. Ja, er komen uh, belangrijke weken aan voor ons. En uh, dan, dan moet je inderdaad. En uh, ook hier uit bij Twente. Met alle respect voor Twente. Ook wij komen hier voor een punt of voor drie punten. Ja, maar had je dat uh, twee, drie maanden geleden ook zo kunnen zeggen? Uh, nou ja, je, je kijkt wedstrijd voor wedstrijd, maar uh, als je eerlijk bent heeft, uh, heeft Twente natuurlijk veel meer kwaliteit dan, dan wij. Alleen, uh, ja, dat is er vandaag, uh, ja, hebben wij daar wel gebruik van gemaakt in de counter. Want hoe komt zo'n wedstrijd op jou over? Want van de, vanaf de buitenkant uh, kijken wij daarna en zeggen we, nou ja, Twente heeft heel veel balbezit, maar zo doen ze er niet mee. Nou, dat klopt, in het veld voelt het wel uh, dat je nog redelijk veel kan tegenhouden. En dat er uh, helemaal niks aan de hand is. Buiten dat ze natuurlijk wel een uh, aantal corners krijgen. Maar goed, uh, ik denk dat wij er goed uh, op hebben gelost. Maar voel je dan gaandeweg zo'n avond ook wel dat er wat te halen is om die reden? Dat je denkt, we blijven redelijk makkelijk staan. Ik bedoel, je wordt wel een keer gered door de paal in de lat, maar... Ja, wat we hadden want tevoren gezegd, hoe langer het hier natuurlijk 0-0 blijft, uh, des te meer kans voor ons. En uh, dan is het uh, zuur dat wij net voor rust nog die tegenkool treffen. Alleen uh, ja, ik denk dat we een goede tweede helft hebben gespeeld hier. Je kan hem nog winnen in de laatste minuut. Ja, we kennen de drie punten pakken ook. Ja. <laughs> um, nu komen de belangrijke weken eraan. Um, mag ik zeggen die echt cruciaal zijn voor jullie met wedstrijden tegen je directe concurrenten. Ja, zo kan je het wel zien. Ja, uh, we moeten sowieso uh, de thuiswedstrijden uh, ja, punten gaan pakken. En, uh, we moeten vooral naar onszelf kijken, want ja, de anderen hebben we niet in de hand. Nou zijn jullie denk ik allemaal blij, want dit is een gewonnen punt. Hè? Het zal feest zijn in de kleedkamer. Uh, maar je kan ook een beetje zeuren, dat vind ik dan ook wel leuk. Jullie hebben nu voor de 40 40ste keer niet gewonnen uit. Foei! De veertigste keer al? Oh, nou. nou ja, er is, uh, er is een klein feest om dan je punt te pakken. Maar we moeten gewoon weer uh, kijken naar NEC volgende week. En uh, nou, nog een weekend genieten van dit puntje. En dan uh, kijken we weer naar vrijdag toe. Ricardo Ippol, de maker van het doelpunt van Willem II... dat voor een 1-1 gelijke spel zorgde tegen FC Twente. Uh, het gesprek was met Bas Tichelinger. En nu gaan we luisteren naar Richard van der Made En die heeft het over handballen. En het is beslist hier in Alsmeer anderhalve minuut nog te spelen. 37-29 is de voorsprong voor Hurriup. Dat speelt tegen het gerenommeerde Aalsmeer. Dat terugkwam tot uh, vijf doelpunten. Maar daarna gaf Hurriup toch weer wat gas. Ging het wat beter spelen weer. En onder aanvoering van Germ Germs en ook uh, Ronald Soelman werd de productie weer opgevoerd. 37 doelpunten. Het is toch wel heel veel. Nu een aanval van Aalsmeer. Maar een uitstekende redding van de keeper van Hurriup. En dan heel snel de voortzetting met de break-out. Dit moet een doelpunt zijn. Nee, ook een redding aan de andere kant bij de keeper van Aalsmeer. Jeroen van het Hart. En dan ligt er helemaal aan de andere kant weer van de vloer. Een speler geblesseerd op de grond: dat is Jimmy Castine. Die heeft kramp. Maar we kunnen de conclusie zo langzamerhand wel trekken. met 1 minuut en 5 seconden. Hurry up! Gaat toch gewoon naar de kampioenspoel. De einduitslag bij die andere belangrijke wedstrijd. tussen Bevo en Haro Rotterdam. is geëindigd in 40-29. in het voordeel dus van de Limburgers. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk meer. Want Hurry up, dat een veel en veel beter doelsaldo heeft. dat gaat gewoon voor eigen publiek hier in Zwarte Meer winnen. van Aalsmeer. 37-29. Kastien is inmiddels opgelapt. en de muziek zal straks dan weer naar. Naar de achtergrond verdwijnen en dan gaan we kijken naar de allerlaatste minuut van deze wedstrijd. Ook de laatste minuut van de reguliere competitie. Volgende week gaat het eigenlijk echt beginnen in het handbal... Want dan beginnen de playoffs. De kampioenspool en de degradatiepool. De zes beste clubs van Nederland. Vijf hebben zich al geplaatst. Dat zijn Volendam natuurlijk. De regerend landskampioen. Lions, Limburg, Aalsmeer. Quintus 1-0 uit Emmen. En daar komt dus bij hurry uit Zwarte Meer. Dat dankzij een uitstekende eerste helft de basis legde. voor de overwinning. Het publiek gaat er hierbij staan. Een heel fanatiek publiek. bij deze dorpsclub uit het kleine Zwarte Meer. Vijf. 5000 inwoners. Waibong schiet nog één keer namens alles meer. maar met een prachtige snoekduik gaat de keeper van Hurry Up naar de goede hoek. 30 seconden zijn er nog te spelen. 37-29. De conclusie is dat Hurry Up dus de ploeg is die doordringt tot de kampioenspool en dat Bevo uit Panningen in de degradatiepool belandt. 37-29. Dat zal waarschijnlijk ook wel de eindstand zijn van deze wedstrijd. Voor PSV wordt het in de tweede helft ook een beetje Hurry Up. Jub, uh, Ronald. Ja, en ze hebben geen germ-germs. Prachtig <laughs> <laughs> dat je je zo, zo noemt. Goed, 48 minuten gespeeld. 1-1 is uh, de stand. Nee, stekker nog, PSV staat nu even met uh, de rug tegen de muur. Want het mag uh, toezien hoe Utrecht een corner neemt. De eerste van uh, de tweede helft, Jens Toornstra, gaat hem nemen. Omdat op zijn paas vanaf de rechterkant Marcelo de bal over zijn eigen goal heen uh, kopte. Corner komt van de Toornstra, komt uh, eigenlijk niet ver. Heel je kan hem uit het straks op het gebied wegkoppen. En uh, Mertens kan dan uh, aan de slag. Dan lopen Mortensen... En uh, marquiet elkaar in de weg. En heeft Mertens die bal? En kan hij hem keurig meegeven aan Helium En Lens aan de linkerkant. Is daar ruimte? Lens het op gebied. in. Maar Lens schiet de bal in de handen van Robin Ruiter. Ja, dat valt PSV toch wel te verwijten. Het is naarmate de wedstrijd vorderde beter gaan spelen. Het heeft Utrecht in de tang. Het heeft kans op kans gehad. En het is slechts Mertens geweest. Notabene nog uit de spelhervatting. Die een doelpunt heeft kunnen maken voor PSV. Wijnaldum en Lens mogen het zich aanrekenen. Ja, en in dit geval had deze bal er toch ingemoeten. Er ging van alles mis bij FC. En uiteindelijk vrije doortocht voor Lent. Maar wel een slap schot dan als hij vanaf uh, links dat strasselgebied inkomt. In de handen van uh, Robin Ruiter. Ja, eens kijken wat uh, Wouters heeft gezegd tegen zijn elftal. PSV zet. En ja, dat is ook wel een beetje het recept dat de NEC vorige week losliet op uh, FC Utrecht. Vroeg druk. Op die laatste linie van FC Utrecht. Ook op Kali. Waardoor er eigenlijk geen voetbal van achteruit mogelijk is. Speelt hij ook eens met twee andere backs die normaal gesproken diep staan. Zulo en Marquiet doen dat een stuk minder. En dat is eigenlijk de reden dat PSV langzaam maar zeker in de wedstrijd is gekomen. En Utrecht niet meer aan voetballen toekomt. Nu een lange bal. Van uh, Ruiters, zoals uh, Utrecht, dus veel keer al de lange bal heeft moeten hanteren. Het is weer inleveren geblazen. Bij Willems, halverwege de helft van Utrecht. Sloorige bal, Toornstra. Maar dan krijgt Willems hem terug. Krijgt heel een tikje van Toornstra. Vink staat daarbij, geeft een vrije trap. Aan uh, PSV, die is al genomen. Marcelo, drie, vier meter over de middenlijn. Kijk eens dus even. Heel klein speelveld. Hiljemark. Mark, maar even terug naar de laatste lijn. Naar Timothy de Rijk. Daar gaat uh, Utrecht wel een beetje storen met Moelenga, maar niet heel overtuigend. Twee spitsen staan nu wel te kijken hoe Marcelo de bal uiteindelijk plaatst naar Hutchinson. Aan de rechterkant, die wil de diepte in, zoekt Van Bommel en krijgt de bal terug van Van Bommel. Hutchinson is nu weg aan die rechterkant, paast hem goed. Paast hem naar Hiljemark, dan legt Lentzen breed op Wijnaldum, dat is te veel, Maar PSV houdt nog altijd het balbezit, Strootman vindt Mertens, Mertens vindt de benen van Ruiter. Daar gaat de bal wel doorheen en via de benen van Ruiter over de achterlijn. Het is... Een mooie aanval van PSV. Maar net iets te ver doorgevoerd. Goed, er komt nog een corner aan. Van Dries Mertens. Die komt bij de eerste paal. en wordt door Marquiet weggehaald. En dan is er even rust voor FC Utrecht. Mooi gevoetbald. Begonnen dus bij Van Bommel en Hutchinson aan de rechterkant. Vervolgens die aardige bal op uh, Hilje die hem vervolgens in één keer doorpaast. En dan moet er eigenlijk geschoten worden. Dan wordt de combinatie Wijnaldum-Lens eigenlijk één fase te veel doorgevoerd. Nou, bijna dus nog Mertens. Maar die strandt dan op de benen van Robin Ruiter. PSV heeft de bal weer te pakken. Het is een richtingsverkeer. Dat is eigenlijk na een kwartier geworden. En dat is niet heel erg veranderd. Er zal nog wel eens een momentje komen voor Utrecht. Maar PSV deelt in eigen huis de lakens uit. Lens naar Mertens weer. Het strafschopgebied in. Aan de linkerkant richting de achterlijn. Markiet steekt zijn been uit. En. Een doeltrap. Nou, ik dacht nu toch echt... en met mij kijk ik zo om me heen... velen die toch echt dachten dat de bal hier op de stip zou gaan. Maar uh, dat gebeurt niet. Tot woede van Mertens en ook tot de advocaat... die zich even meldt bij uh, de vierde man, Jochem Kamphuis. Ja, die kan er ook niet zo heel veel uh, aan doen. Doe maar eens kijken. Ja, het is inderdaad Marquiet die op het laatste moment zijn been nog intrekt. En eigenlijk Mertens nauwelijks raakt. Dan kan ik me voorstellen dat Fink nu denkt... ja... Ik geef die penalty niet. In eerste instantie, als je het op volle snelheid ziet, heb je het idee dat uh, Mertens getorpedeerd wordt door Marquiet. Maar ja, Mertens is natuurlijk slim. Marquiet glijdt. En dan is er iets van, ja, misschien wel een touche. Maar zeker niet genoeg om de bal te stip te leggen. Dus ik kan deze beslissing van Fink uiteindelijk. Maar goed, daar heb ik dan twee herhalingen voor nodig, wel billijke. Maar de hij stond er met... heel dichtbij, hè? Hij stond er heel dichtbij, en ik zit er heel ver vanaf. Dus wat dat betreft moeten we Fik maar geloven. Hij stond inderdaad in de lijn van de actie. Dus hij heeft gezien wat hij heeft gezien. En we moeten hem wat dat betreft gelijk geven. Heeft hij goed gezien. En PSV heeft inmiddels weer de bal. Dat is niet veranderd. In de tweede helft heeft PSV de bal en kijkt Utrecht toe. En komt er dus geen moment aan voetballen toe. Van Bommel geeft aan Waterman nu aan. Die neemt die vrije trap. Net iets buiten zijn strafschopgebied. Dat het vooral ver moet richting de spitsen. Nou, Lens gaat wel de lucht in. Samen met Van der Horen raakt de bal wel. Wuitens kopt de bal dan verder weg. Torntstra komt er niet aan, moet het afleggen. Tegen uh, Strootman, dan weer Marcelo. Het is wel rommelig. Nou, Kali heeft nu de bal namens Utrecht. Moet wegdraaien, wordt onder druk gezet door Strootman. Strootman maakt overtreding, terwijl Lens denkt richting Ruiter te gaan. Ja, nu is PSV weer boos. Fluitconcerten, Vink heeft het gedaan vanavond. En deze wedstrijd gaat nog wel ontploffen. Op een of andere manier heb ik het idee dat we hier niet met 22 man gaan eindigen. Het is in elk geval 1-1 na 53 minuten in Eindhoven. En wij zijn terug naar het Nationaal van 10 uur. Tot zo. Sport op Radio 1. De eredivisie morgen om 2 uur. vitesse Groningen. En het bij de tweede val. En flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook Pek Swolle Feyenoord. Ja, vind je binnen van een slot Radio Heerenveen. Dus de eerste mogelijkheid. Oh, op de paal zeg. En om half vijf RKC Ajax. Paniek, paniek, paniek. Schiet langs, naast. En ook het WK Schaatsen Allround in Hamar. Het is een snel open. al een gat van 10 meter. Oh. En het NK Indoor Atletiek. NOS langs de lijn. Morgen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De beslissing valt in tiel.